9 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Het kabinet trekt 5 miljoen euro uit als schadevergoeding voor kinderen... die ernstig ziek zijn geworden na vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. Het gaat volgens de Volkskrant om 7 tot 11 kinderen... die als baby of peuter het vaccin Pandemrix kregen toegediend... en daarna narcolepsie kregen. Dat is een zeldzame aandoening in de hersenen... waardoor iemand zomaar in slaap kan vallen. Of er een oorzakelijk verband is met het in 2009 toegediende vaccin... is nooit vastgesteld.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 In Colombia is vorig jaar een recordhoeveelheid coca verbouwd. Met het geoogste coca-blad kan bijna 1400 ton cocaïne worden geproduceerd... blijkt uit onderzoek van de Verenigde Naties. In Nederland zou die hoeveelheid cocaïne een straatwaarde hebben... van ongeveer 100 miljard euro. Colombia is de grootste producent van cocaïne ter wereld. Het aantal terroristische aanslagen is vorig jaar wereldwijd gedaald... met bijna een kwart naar 10.000. 19.000 mensen kwamen om het leven... En ook dat is een afname, meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Terroristen waren vooral actief in Afghanistan, India, Irak, Pakistan en de Filipijnen. Glennis Grace heeft de finale van America's Got Talent niet gewonnen. De Nederlandse zangeres eindigde buiten de top vijf van de tien finalisten. Illusionist Jin Lim kreeg de meeste stemmen van het Amerikaanse publiek. Hij krijgt een miljoen dollar en een optreden in Las Vegas. Het weer in het binnenland vrij zonnig. In het westen en noorden meer wolken. Vanmiddag worden 20 graden aan zee en plaatselijk 26 graden in het binnenland. Vannacht vaart het westen regen. Er staat dan een forse westenwind. In het noorden kans op windstoten tot zo'n 90 km per uur. Morgenmiddag opklaringen en zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort. I'm coming dan And yeah.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 In januari 2018 hebben wij een algemene ledenvergadering gehad waar ook meneer Berghout in alle openheid aanwezig was. Dus iedereen die had kunnen zien dat meneer Berghout aan, eh, gewoon lid is van onze vereniging. Daar is niks geheimzinnigs of niks stiekems is daarbij. En eh, tijdens die algemene ledenvergadering heeft hij eh, kenbaar gemaakt dat hij eventueel eh, OPZ wil sponsoren.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 Ik heb dat dus onderzocht en zeg maar die grens voor het doen van anonieme giften ligt op 4.500 euro. Dat hebben we ook gecommuniceerd in de richting van, van Berghout En die heeft dus zeg maar die gift als zodanig ook gedaan.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 Wij moeten onze zelf de layouts maken van de posters. Uh, de fotowerk moeten we zelf betalen. We moeten de hele Job, die, de dingen doen. Dat moeten alle en als, partijen. Nee, want als we landelijke partijen hebben, die kunnen meelichten op zeg maar landelijke actiecampagnes. Um, en daar betalen we, die leden dan ook weer voor. En dus, daar betalen die ja. leden dan ook weer voor. Alleen zeg maar als je zegt van ik heb lokaal de beschikking 2500 euro. Maar je lift wel mee op zeg maar landelijke campagnes, dus advertentiecampagnes, televisiecampagnes, het, maar, dan is die verhouding natuurlijk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 bedrag Alleen het wordt uitvergroot. Omdat het in Zandvoort. Voor een lokale partij is. Huid, en, hey, maar uitvergroot. Hè? Dus dat. En dan komt er ook nog de kinderszinnen bij. Van eh, ik heb minder dan jij. Dat is natuurlijk. kijk Het belangrijkste is wat Joop net zegt. En dat vind ik moet eh, voor de dag komen. Dat hij het zich niet heeft gerealiseerd. Hè? Dat wij eh, in alle openheid. Meneer Berkhout eh, Bij openbare vergaderingen van ons. Waar iedereen komt.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 Dus jullie kunnen dus, alles doen, dus het is ook niet zo dat als een partij zegt van ja maar wij hebben maar zoveel geld en jullie hebben zoveel meer geld, dat jullie meer kunnen doen dan een ander, nee, dat maar, bestaat nou, dus niet. Dus, maar als, je hoeft als, niet ja. meer te doen, want je, je voert gewoon je raadswerk uit. Maar het heeft en niks met dat, campagnes uh, te maken, niks met, heeft niks te met, te met nee, maar, nee maar er wordt ook nog vergeten van uh, zeg maar het enthousiasme <coughs> waarmee Open Zet de campagne heeft gevoerd. He? En uh, ja je steekt je duim op, dat maar is zo. Ja, dat, is, dat was enthousiasme en dat ging niet over geld, dat ging over leden.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 Goed, nou, nou, goed voor deze openheid. Dankjewel Joop, Dankjewel, mocht jou, het, eh, zeg maar, Ze mogen natuurlijk een wolverzoek indienen, maar ze kunnen ook gewoon contact met mij. Dat of met ik, ze eh, kunnen met ook bestuur recht, opnemen, recht, En zeggen contact. van, hebben jullie vragen? Eh, Komt. Wij Komt. hebben, dat betreft, dat helemaal niks te verbergen. Is beter dan, dan erover absoluut. praten, uh, gewoon Komt vragen, vragen te stellen. Dan. Dankjewel voor jullie komst, heren. Graag gedaan, jullie ook bedankt. waren de Kungs versus Cooking on Three Burners, The Girl. Heertje, mondvol. Uh, bij ons uh, zitten drie uh, hele glimmende mensen. Heel enthousiast, glimmend alvast voor wat er gaat komen. José Kuiters, uh, uh, Ineke de Jong en... Jorge Martinez Galang. Kijk, dat wilde ik niet zelf uitspreken, want daar val ik over. De... Ik heb erop ja. geoefend, maar oh, ja. hij zegt het nu zelf. Hoe mooi ja, kan het zijn? Ja. Ja. Uh, jullie zijn van het Koor uh, coro, Cantoro.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 Con, coro Cantoro. Rembrandt en Coro Cantoro. Jorge coro. Martínez no, Galán. Ik, ik heb het gezegd. Jorge Martínez Galán. Gracias. Veel plezier. Jorge Martínez Galán.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 Martin en ik zijn, uh, gaan onze tweede periode nu in. Martin is nu uh, secretaris. En Hans Smit is een van de nieuwe sportraadleden. En uh, er zijn nog uh, vijf. Uh, we zijn uh, deze periode met acht sportraadleden maar liefst. En, uh, ho ho hoe ben je zeg maar, bij de sportraad gekomen? Wat is het, bedoel, hoe kom je daar terecht? Ben je gevraagd? Uh, wat, wat, ja. wat gebeurt er? Bedoel, je, je komt daar niet zomaar natuurlijk. Nee, Hans, wil jij zeggen hoe jij nu... Uh, uh, ja hoor. Um, nou, ik ben van de tennisclub. tennisclub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 Dus dat betekent dat jullie advies geven aan de gemeente, de gemeenteraad, uh, gevraagd en ongevraagd begrijp ik. Ja. Uh, gebeurt dat vaak, dat het gevraagd wordt? Ja, ja, en ongevraagd ook. En ongevraagd gebeurt het ook. Ja. Uh... Ja, ja, nee, was het bijvoorbeeld nee, een ongevraagd uh, advies geweest van jullie? Waarvan ze, jullie dachten van nou, dat er wordt niet over gesproken... maar we willen dat nu dat het op de agenda komt. Nou, wat bijvoorbeeld uh, uh, in het verleden is uh, gebeurd... is uh, dat, uh, dat de sportraad een andere gedachte had over de sportnota... dan de wethouder. En uh, ja... Dat werd dan een, een discussiepunt. En uiteindelijk moet je toch tot elkaar komen om uh, het meeste uh, ja, positieve voor de gemeenschap te krijgen. Betekent dat ook dat, dat, dat uh, zeg maar de inzet van de gemeente naar de sport toe. Uh,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 En neemt de sportraad in, in de overwegingen uh, ook een uh, stuk van de financiën mee? Uh, zijn er genoeg leden die daar gebruik van maken? Genoeg mensen? Uh, of is het gewoon een advies van... oké, okay, dit is wat zij signaleren aan behoeften, uh, En dan moet de gemeente maar bedenken hoe ze het aan het geld komen. Ja, ja. Dat, dat is eigenlijk in het kort heel duidelijk. <laughs> nee, maar het, het, het, het, het, kijk, wij, wij uh, uh, inventariseren de behoeften. Uh, de club die komt, uh, dit, of dat willen we graag. Of een vereniging of...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 ik denk dat dat het ook heel belangrijk is dat je dat je het aanbod hebt dat je steeds meer er bewust van wordt dat jeugd moet bewegen dat was van de week ook in het nieuws ook ook in Den Haag ja dat loopt echt ja. terug en en nou, is, ik denk een sociaal heel onwenselijke ontwikkeling dus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 Uh, en ja, ik, ik vind het ook leuk om te doen, ja, sporten. Ja, en ook nog een bepaalde sport die het leuk vindt, rolf, of van uh, alles? Ik hoor en ah, ik kijk eens. En ja, daarover ja, dus, uh, ja. praten, zeg maar, ja, bij ja. je werk. Ja. Hè? Ja. Ja. We, ja, we hebben ja, we enorm over sport gesproken ja. altijd. Ja. Jullie uh, organiseren onder andere de Jeugdsportgala. Uh, wat kun je daarover vertellen, over het uh, aankomende sportgala, voor de jeugd?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 Uh, dat kan nog net. Het we, groeit wel een beetje soms uit, uh, uit de cloud. Dus het is echt een grote groep. Het is ook wel fantastisch iedere keer uh, ja. om daarbij te zijn. Zoveel enthousiasme. En, uh, ja, en dit jaar is het ook een overgangsjaar. Dus twee van de nieuwe sportraadleden. Die doen dat samen met Teun vastehouden. Teun heeft dat al die jaren gedaan. En uh, ja, die weet als geen ander hoe je dat voor elkaar bokst. Dus uh, dit jaar 29 uh, november. En een oproep aan alle verenigingen. Met, uh, Meld, je met aan, kamp... Meld je aan. Want dat is ja. echt wat we heel graag op tijd willen.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 Uh, als er iets te melden is, uh, kom, neem contact op met Gerry. Want uh, wij willen altijd uh, horen hoe het uh, staat. En als er nieuwe dingen te melden zijn. Ja. Bedankt voor je bedankt. komst. Ja. Ja. Jullie bedankt. Ja. Ja. Nou, we, Roy, we gaan uh, afsluiten. Ik uh, laat dat aan jou over om dat te doen deze keer. Oh uh, nou, voordat we gaan afsluiten, wil dus ik natuurlijk wel. Uh... Oh jee. We hebben een telefoon. Iedereen uh, gaan bedanken. Um, dat is natuurlijk voor de techniek Cor Draaier. Voor de redactie, de eindredactie en de koffie. Je houdt het niet voor mogelijk. Is schreef Rutte.